online programma Rozenkruis Nu heeft in januari het thema Er zweeft een roep de wereld door. Heel hartelijk welkom bij het nieuwe online programma van Pentagram Boekwinkel. Rozenkruis nu. Dit is het vervolg op de veel beluisterde en gelezen online jaarprogramma's van 2022 en 2023... met citaten uit de boeken van Jan van Rijkenborg en Cateroos de Petrie... gevolgd door hedendaagse beschouwingen. In 2024 zullen we putten uit alle uitgaven van uitgeverij Rozenkruispers... Het betreft ruim 250 titels, maar liefst 52 leden van het Rozenkruis schrijven bij een gekozen citaat vanuit een hedendaagse visie een beschouwing. Iedere maand staat een tempellied centraal en aan het begin van iedere week in die maand hoor je de klanken van het lied. Er werken dit jaar dus ook diverse muzici mee aan het programma. We sluiten elke maand af met een gesprek met een auteur van de Rozenkruispers. Het wordt een kleurrijk jaar en we wensen je veel lees- en luisterplezier. Daarom maakt de wijze zijn zaak van het niet doen. Hij begaat de leer zonder woorden. Als het werk is volbracht, hecht hij er niet aan. En juist omdat hij er zich niet aan hecht, gaat het niet van hem weg. Het niet doen van Laotse betekent dat u de waarden, de krachten, het wezenlijke van het onbewegelijke koninkrijk niet vastgrijpt met uw ik. Niet doen, wordt er tegen u gezegd, kom daar niet aan. Als u de dingen van het onbewegelijke koninkrijk met uw handen aanpakt, als u met uw ik er bovenop springt, dan wordt u er afgeslingerd. De methode van het niet doen is een stille, rustige blijdschap en in die stille, rustige blijdschap voortgaan, in totale zelfovergave aan het koninkrijk binnenin u, het oeratoom. Dat nu is zijn zaak maken van het niet doen. Dat is de leer ondergaan zonder woorden. Niet ik, maar Hij, de Andere, die meer is dan ik, moet wassen, en ik moet ondergaan. Ik moet verzinken in die Andere, in dat Andere wezen, dat besloten ligt in het oeratoom. Weet jij al wat je worden wilt? Ja, die vraag kreeg ik als jonge mens regelmatig voor me geplaatst, een vraag die zo gemakkelijk gesteld wordt. Had jij er een antwoord op? Wist jij het? Als iemand met hart en ziel aan het werk is, dan zeg je wel dat zo iemand zijn roeping heeft gevonden. Ik stel me daarbij voor dat je je werk dan niet meer zozeer ervaart als werk, maar het past dan zo goed bij je dat het je vervulling brengt. Je kunt er helemaal in opgaan. En het geeft zin en vreugde aan je leven. Je moet je roeping volgen, zeggen we tegen mensen die zoekend in het leven staan. Volg je hart, zeggen ze dan tegen je. Met een warme blik van vriendschappelijke vertrouwelijkheid. Volg je hart. Ja, ik begrijp wel zo'n beetje wat ze daarmee bedoelen. Of ja, weet ik dat eigenlijk wel echt? Hoe versta ik dat? Gaat het over doen wat ik zelf wil? Doen waar mijn hart naar uitgaat? Waar gaat mijn hart eigenlijk naar uit? O oh ja, ik heb een sterke wil, ik wil best van alles. Ik vind dan maar eenmaal veel dingen leuk en aantrekkelijk en interessant ook. Met kleine stemmetjes trekken al die verlangens mijn aandacht, dat gaat gewoon de hele dag door. Dat is toch geen roeping. Misschien leiden die wensen mijn aandacht zelfs af van mijn roeping. Er moet dus iets wezenlijkers zijn. Dat past bij het volgen van je hart of je roeping vinden. Met de bezem in de hand kijk ik naar mijn hart. Ik moet aan de slag. Al die dwingende wilswerkingen met hun schetterende stemmen veeg ik eruit. Weg ermee. In mijn hart zoek ik naar ruimte en licht en, wacht eens, wat hoor ik? Nog meer stemmen, nu meer subtiel en innemend, sommige prikkelend en andere smekend. Ik vind in de diepten van mijn hart nog talloze lagen met gevoelens en meningen, met geslepenheid en oordeel. Met chirurgische precisie snij ik die taaie en plakkerige zaken los en voer het af. Wat hoor ik? Stilte. Ja. Of nee. Ja, of toch. Een lied. Een klank. Nee, niet echt, maar ik ervaar iets waar gewoon geen woorden voor zijn nee nee het geen leegte eerder voelt het vol vol van licht vol van kracht vol liefde vol klanken ook maar niet vol ik ik ben wel ik ben maar niet alleen ik ben twee tijdelijk en altijd durend in de tijd en van de eeuwigheid. En, en dan is het moment voorbij. Het leven vraagt weer mijn aandacht. Ik ben hier en nu. Maar er is iets wezenlijks veranderd. Ik weet dat ik geroepen word. Ja, nooit zal ik dat meer kunnen vergeten. Hoewel mijn werk niet veranderd is, volg ik mijn hart en leef ik. Met hart en ziel. Ik heb de roep die van mijn hart uitgaat gehoord. Het altijd durende in mijn hart wil ik volgen. En door het leven de eeuwigheid met de tijd verbinden. Hier en nu.